Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AZ-supporters zijn niet welkom bij de wedstrijd AZ tegen NEC in Nijmegen. Dat heeft de gemeente in overleg met het Openbaar Ministerie besloten. Aanleiding voor het besluit zijn de ongeregeldheden in het AZ-stadion afgelopen donderdag. Na de verloren halve finale in de Conference League tegen West Ham... bestormden AZ-supporters de tribune waaronder meer familie en vrienden van West Ham-spelers zaten. Dat liep uit op een vechtpartij. Een groep woningzoekers heeft het braakliggende terrein naast het studentencampus Uilensteden in Amstelveen bezet. Ze zijn boos dat er geen studentenwoningen en flexwoningen worden gebouwd. Een jaar geleden haalde de rechter een streep door de plannen van de gemeente om op het terrein 4000 huizen te bouwen. Er is volgens de rechter te veel geluidsoverlast van vliegtuigen. Sinds die tijd is er tot onvrede van de bezetters niets meer gebeurd op het terrein in Amstelveen. Het CDA in de Eerste Kamer moet tegen de nieuwe pensioenwet stemmen. Omdat hij een enorme gok op de toekomst is, vindt het wetenschappelijk instituut van het CDA. Het nieuwe pensioenstelsel zal leiden tot financiële onzekerheid en wordt het ramp, zegt het instituut in de Telegraaf. Maandag en dinsdag praat de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenwet. Tegenstanders hebben dan nog één laatste kans om het nieuwe stelsel tegen te houden. Ook zonder het CDA is er grote kans op een meerderheid voor de pensioenwet in de Eerste Kamer. In het havengebied van Vlissingen zijn zeven vermoedelijke uithalers opgepakt. Waarschijnlijk waren ze van plan containers open te breken om het naar buiten te smokkelen, zegt de politie. Eerder deze week werden ook al meerdere mannen opgepakt op het afgesloten haventerrein in Vlissingen. Het weer, vooral in het westen zon, in het oosten meer bewolking. Het wordt 16 tot 21 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en mogelijk onweer. Morgen wordt het broeierig warm, maximaal 25 graden en s'avonds kans op flinke buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Bij Amsterdam staat Wiedel op de A10 Noord richting Zaanstad. Bij de Koentunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Amersfoort. Tussen de afrit Volendam en Zeeburg 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Matthias, die werken bij de RAVU, dat is een ambulance dienst in Utrecht. Hele grote, die gaan een bizar wereldrecord vestigen. Namelijk, ze gaan een marathon 42,2 kilometer hardlopen met Brancard. Dus wat jij trouwens, ambulancepersoneel, zelden ziet doen: hardlopen met Brancard, want daar is een reden voor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 Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Uh, Players only. Come on. Put mm -hmm. your dickies to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24-karat magic in the air. Hands and toes toe, so clear. A look out. Mm. Second best for the hustlers. hustlers. Gangsters. Gangsters. Bad bitches in your ugly ass. Hashtag best. They ain't ready for me uh -oh. I'm a dangerous man With some money in my pocket Keep up uh -oh. So many pretty girls around me And they're waking up the rocket Keep up uh -oh. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jumping Keep up uh -oh. Players only ain't. Come on Put your brings us to the moon Hey girls What y'all trying to do? What y'all trying to do? for karat magic field.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 en nu stel je dus in die achterste linie. Maar hij stelt gewoon heel sterk in die achterste linie. Hm. Maar gewoon fout. Nou, idee voor de volgende wedstrijden. Ja, nou ja. Zeker. Vaak te houden. Ja, nou ja. In ieder geval een beetje, beetje gelijk, gaat het een beetje gelijk op als ik jou begrijp. En dat ja. tegen de nummer drie. Dan doen we het helemaal niet verkeerd uh, vandaag. We, we doen het ook zeker niet. En die opgaande lijn die we vorige week zagen... die is uh, deze wedstrijd ook zeker uh, uh, weer aanwezig...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 Nou Jan, dankjewel voor de eerste helft. Zometeen de tweede helft. En uh, wint je mee, dan uh, je weet het nooit. Kan zo'n uh, doelpunt uh, inzitten. Ja, je weet het helemaal. Ja. Hij kan ook de andere kant vallen, Rob. Zeker. En ik zou uh, één tip uh, aan ze geven, even in de rust. Als je ze toch uh, spreekt. Aan het eind van het spel even goed het uh, doel uh, schoonhouden, zeg maar. <laughs> dat, dat niet in de laatste paar minuten weer uh, van alles uh, gebeurt.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 Zie je dat ik niet meer kan? Ik ben busca de calor. Y aunque la Ik seculito, no pierde de man Ik de man die je vertrouwde. Ik ben niet meer de man die je vertrouwde. Ik de man die de man die Ik de man die je Ik de Ik de Ik Kati, nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el té.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 Oké, okay, en uh, het is gratis, hè? Want, uh, ja, je... het is gratis. Ja, ja, ja, ja geweldig. Ja. Uh, Louis, jij bent ook uh, via, ik dacht dat Oranje Kruis, uh, verbonden bijvoorbeeld aan. We hebben het deze uur veel over lopen, uh, hardlopen met name. Maar jij uh, doet me ook mee aan de Vierdaagse van Nijmegen, hè? Dat is ook altijd voor het Rode Kruis of het Oranje. Wat is het Rode Kruis? Nee, of... Dat is het Rode Kruis. Oh, Rode Kruis, Rode Kruis neem ik wel. En uh, dat doet de hulpverlening bij. Uh...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 Vergeet nou, dan ook in september niet de Dam voor Dam lopen. Ook <laughs> nog, ook Holland. nog. Het houdt ja, de niet op. Dam, voor dam is ook een bekende denk ik ja, ja, voor ja. heel veel mensen. Ja. Dus ook daar is het rode kruis actief natuurlijk. Ja, ja sowieso het rode kruis kan altijd vrijwilligers gebruiken denk ik. Hè? Ja, sowieso. We zijn echt op zoek naar vrijwilligers hoor. Dus als iemand uh, dat graag wil doen, ja, meld je aan. Toch. Ja. Het is heel gezellig en je kunt op verschillende manieren iets betekenen. Ja. Ja, hier in de regio met uh, de Grand Prix, uh, die er, uh, er weer aan gaat komen natuurlijk, eind uh, augustus. Ook dan uh, is het rode Kruis uh, actief. Uh, nou, we hebben de, de Sequoie uh, Benno. Ja. ja. En nog uh, veel andere mooie evenementen ja. hier uh, aan de kust. Ja, zeker ook in Zandvoort. Ja, ik woon zelf in Kastrikken. Maar ook in Zandvoort is er natuurlijk heel veel ook te doen. En ja, als je het hebt over langs de kust is er natuurlijk ook wel meer. En de Vierdaagse Alkmaar ook straks. En,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 De dukken daar op zo'n start, de zaak er alles hadden. Hij had de alle Frauen En die der kan men breken met een matheus, wat superstar. Hij was populair, was zo had flair, hij was een der auto, zo'n Rocky in En alles drie, kan men met een I'm about to just stop Om um 1480 en war was nu no plastic money en de moe banken tegen Woher die schulden kamen, war wohl jeder man bekannt Er was een mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk Er was een superstar, er was super populair Er was zu exotiet, genau dat was zijn flair Er was een virtuose, war ein En alles ofte, hoefde cap en rock me up, maar als Amerikaan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 10 uur en het duurt vanavond uh, tot uh, ik weet niet meer wat, maar uh, vandaag dus ook... Half twaalf. Half twaalf, dus ook door het dorp heen kan je dus allemaal hardlopende mensen verwachten. Spartan uh, Zandvoort uh, is uh, weer terug en uh, nou, uh, uh, uh, uh, nog groter en mooier natuurlijk uh, met sprint, super, beach, kids...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 met zes kleurstations, twintig verschillende hindernissen... en twintig muziekzones. En dat uh, gebeurt allemaal op hoor. het circuit, gelukkig. En wat is een obstakelrun? Dat, dat vroeg ik me dan. Dat is dus een, kun je zien als een hardloop-evenement met hindernissen... Uh, het wordt ook wel run dat is, gaat dus door, de, door een weiland en moddersloten en hindernis lopen en, dat is me, en obstakels waar ze er overheen moeten klimmen of springen of een, uh, misschien wel een vuurtje, weet ik veel. Het uh, kan ook onverharde ondergrond zijn. Uh, eens even kijken, waterglijbanen zie ik. Monkey bars, ik heb geen idee wat het nee. is.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 Um, dus dat is hartstikke leuk um, Maar uh, even kijken Wat dichter bij huis Trouwens nog, ik hou het een beetje kort hoor We hebben we Sandford Alive Ja, 28 mei Vanaf 4 uur s middags tot minder nacht Is het luieren, hangen, deinen en flaneren Zwingen en dansen en chansen uh, Is het allemaal Dan gaan we weer lekker los bij de lekkerste muziek Met de voet in het zand en de handen in de lucht uh, Met Sandford Alive en uh, Met twee stages En disco classics Bij de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 en uh, het uh, begint om acht uur, is gratis en uh, eindigt om half tien. Dus een uh, excursie van Nationaal Park zuid kennemerland uh, gepromoten door het IVN.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 Hier is Anita, Meijen. ja ik ga de recht draaien. Blame it on the low. Don't go with strangers, it's been heard and often said. You can be sure of things you might be back. Dressed up in white tuxedo to don't shoot and yes, he's got them all in one. He's got the cream of the crop first oh, Say no, but then you end up saying your joy Let you Vanuit Zandvoort. Ieder, ieder, ieder, ieder. ieder etmaal meer voor de Westkust. C -R -R.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 Uh, we zijn goed uit de kleupkamer gekomen met hetzelfde elf. We speelden heel goed, we hadden een paar leuke aanvallen. Echter, na vier minuten was het tegenaanval van, van Arsenal. Waarbij de minuten uh, uitgespeeld werd en de, de, uh, de spits uh, alleen op daanaf ging en langs mij Het was 1-0 dus Ik weet niet of je het hoort, maar het was keihard. Nee, ik hoor er uh, weinig van, uh, Jan. <laughs> nee, maar uh, ja, er staat een uh, behoorlijke wind uh, daar op het veld. En uh, ja, we hebben wel een windje mee, maar staat het nou uh, 1-0 uh, voor Arsenal? Heb ik dat uh, goed uh, verstaan? Ja, je hebt het goed begrepen. Er staat 1-0 voor Arsenal. Oké. Okay, en uh, maar, ja, Een aanval en een tegenaanval van uh, de eerste tegenaanval van de dus. En Die was goed uitgespeeld. Met een uh, 1-2-tje werd onze achterhoede geschiet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 Que ni miro a ese logo niña bonita, ¿qué a ser? Nos vemos ahorita. Llegaste rota y yo te cuide, Hago de todo por esa nalguita. Baby girls. Ik maar ik niet Ik wil niet laten. Ik wil je Ik wil niet laten. Ik wil je Ik wil niet laten. Ik wil je Pa' escuchar mis canciones, pa' si no coge la tarde a de las 4. Un machorto en la playa y te pongo en 4, Nos damos una cervecita pa'l guayao. Y nos vamos para la piscinita en guainao. Oh, oh, oh. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos a luna noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Mano, solo una noche, ya no te sientas solita. The first time I saw your face Deep in the heart, girl, you take a big place And way yo, you wind your waist Mesmerizing, you me want chase, girl You take over my space, Longest nights and the longest days, girl I wanna know what to free I wanna know what you feel about me, baby I wanna know what to see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 Nina Bonita, zo heet deze nieuwe single. En dat doet er onder meer aan mee. En dat, he, dat geluid herken je meteen...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 Uh, biedt een vers bakje koffie aan, of thee, en uh, Albert Heijn doet een t, uh, ook een duit in het zakje met een gezond stukje fruit. En bakker Bedram een lekker koekje. Nou, aan koekjes ontbreekt het mij trouwens ook niet vandaag. Dat heeft mijn eigen dochter meegebracht. Is dat ook van Bedram? Nou, dat staat er niet. Oh ja, staat niet. Hij kloppen. is zelf gebakken, toch? Nee, dit niet? Is, dit is van de complete bakker. Die hebben we ook in Zandvoort. Oh, dit is uit Overveen. <laughs>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 over een happy ending had... Uh, had ik het natuurlijk ook over deze plaat, hè? En niet uh, meer en niet minder ook. Nee. Uh, Joe Jackson hoorde je uit 1984. We hem op uh, vinyl. Met de happy ending. Uh, Elena Caswell, die uh, dat plaatje zong. En uh, uh, Joe Jackson, die speelde op de saxofoon. Ja, de laatste plaat voor het nieuwste weergave we speciaal draaien voor Albert Jan. Hij vindt deze heel leuk.